U luistert naar ZFM Klassiek, iedere zondagmorgen van 8 tot 10. Samenstelling en presentatie, Ruud Jansen. Goedemorgen, daar zijn we weer. Aflevering 99, wat mij betreft de ene laatste van Zandvoort Klassiek of ZFM Klassiek. Vandaag gaan we het de Beethoven cyclus afsluiten. We hebben alle symfonieën tot nu toe gedraaid van deze grote componist. En vandaag terwijl ik een heerlijk kopje thee krijg. Vandaag wordt deze cyclus afgesloten met de negende. Nou hebben we de negende alles eerder uitgezonden, dat is al een aantal maanden geleden. Maar de afgelopen tijd heb ik alle symfonieën uitgezonden in de uitvoering van. De Berliner Philharmoniker met Herbert van Karigan. En ik dacht eigenlijk dat deze versie niet bestond. Dat ik kon hem een hele tijd niet vinden. Tot hij ineens, eh, daar ineens, gewoon was. Dus dat is wel lekker. Want dan hebben we de hele serie in dezelfde uitvoeringen. dat vind ik eigenlijk wel zo mooi. Deze symfonie, nummer 9 van Beethoven. Dus de negende, een van zijn bekendste ook. Uitgebracht op Deutsche, Deutsche Grammofon. Uh, het stuk uh, ja, is natuurlijk gebaseerd op het beroemde thema aan het eind, aan der Freude. Tekst van Schiller. En uh, we gaan luisteren naar deze uitvoering uh, de, achter elkaar. Het de eerste deel allegro, allegro ma non troppo un poco maestoso. Dat duurt ongeveer uh, 15 minuten 21. Daarna molto vivace. Dat duurt 10 minuten en 4 seconden. Deel 3, het Adagio Molto e Cantabile. Dat duurt 16 minuten 50. En dan tot slot uh, het Presto. Nee, niet tot slot. Dan krijgen we het Presto. Dat duurt 6 minuten 27. En dan hebben we nog een deel. Dat is natuurlijk het beroemde O oh Freunde. Uh, niet deze tonen. Allegro. Dat is uh, Allegro assai. En dat laatste stuk, dat duurt dan weer uh, uh, bijna 18 minuten. Het is een hele lange symfonie. Hij wordt dus uh, onderbroken door het nieuws. Daar kan ik helaas niks aan veranderen. Maar, ja, dat is natuurlijk zo ongeveer de enige symfonie van uh, Beethoven... waar uh, ook bij gezongen wordt. En met een uh, heel groot koor. En ook uh, solisten zijn erbij. De alt -vokalen, oftewel ant en prachtig... Uh, Contranto, dat zijn dus een contra alt, Agnes Balza. Dan hebben we de baritonvocals José Van Dam. Dan het koor wat erbij zit, dat is de Wiener Singverein en de chorusmaster, de master, de dirigent van het koor, dat is Helmut Froschauer. Nou, ik zei dat stuk is gecomponeerd door Ludwig van Beethoven. De, de dirigent is Herbert von Karajan. En uh, het is de Berliner Philharmonicard. Nou, dan heeft u zo ongeveer alle gegevens die u nodig heeft. Dus kunnen we het stuk gaan starten. Gaat u genieten van deze laatste in de symfoniecyclus van Beethoven. Beethoven 9.